Thank you. Wel, maar ik kan van mijn hond dezelfde gehoorzaamheid verwachten als ik mijn verschuldigd ben. Kom. Dat mag je. Maar is het niet de taak van een herdershond zijn herder is... bij te staan met uh, hoeden? Hoezo hoeden? Oh dat. Wat een ontzettend flauwe woordspeling. Zorg maar liever dat die hond mijn goede hoed loslaat. Ben ik mijn broeders hoeder? Dan niet. Dat ik ook zeggen, brave hond, zie je nou wel dat hij gehoorzaam is, kom hond, gaan we samen gezellig zijn. Waar is je maar staan? dan, Gaan we liggen dan, af, af, <tries> ja, wat is dat toch, een engel voor een hond, kapelein. Altijd even gehoord, zelfs tegenover een vreemde. Ja, ik heb hem uh, gelukkig goed onder appel slangen. Ja, dat, uh, dat is een kwestie van geduld. Ja. Maar uh, jij schijnt bij alle dieren nogal een streepje voor te hebben, hè? Van Sint-Franciscus geleerd, kapelaar. Oh? Ja, ik heb vanmorgen een praatje gemaakt met een koolmissie. Was niet bij mijn weg te slaan heel hard weer door langs alle vullingsbakken. <laughs> komt, ik had van vroeger van de keizer hè, een zak oude pindas meegekregen. Oh. Zo doen die ook. Ik heb voor hem ook nog wat. Ja, alsjeblieft. En met de gloed om allemaal te slagen. <laughs> Hoe kom jij toch zo veranderd de laatste jaren, Gozwinners? Ik? Ja? Ik ben niet veranderd. De wereld om me heen is veranderd. Sinds de oorlog, sinds de dood van Bertus. Ja, gekke Bertus noemden ze, die mm. jongen, maar hij was wijzer dan alle anderen. Ja, altijd even blij en opgewekt. Had ik toen maar geweten wat ik nou weet. Ja, ja, dat zeg ik ook vaak tegen mezelf. En uh, hoe bevalt je nieuwe baan? Gemeenteamptenaar? Ja. Oh, best. ja, aan, aan hun vullers leer je de mensen kennen. Uh -huh. <laughs> er zijn mensen die alles bewaren en er zijn mensen die alles weggooien. Yeah. <laughs> ka ka kapotte poppen, Koe klokken, oude stoelen, gammelen tafels. <laughs> <laughs> en naaidozen krijg ik als vullers mee. Yeah. <laughs> ik maak alles weer heel. En als ik genoeg heb, dan uh, stel ik het tentoon in mijn museum, tegen entree. Doorbrengst is voor een goed doel. Welk goed doen? Ah, nee. Hey, dat vertel ik als de tijd rijp is. Wacht maar af. Heb je hoofdpijn? Ik? Hoe kom je daarbij? Heb je hoofdpijn? Uh, uh, een beetje, Ik heb het nogal druk de laatste tijd. Stil even. Ze zeggen dat, stil nou, man. Zo, het is weg. Komt dat? Is het weg of niet? Ja, het is weg. Hoe, hoe, ja, hoe het, het komt, komt, moet je me niet vragen. Dat weet ik zelf niet. Ik heb het gemerkt, na de dood van Bertus. Ja, eerst schrok ik me rot. Ja, ik, ik dacht, wat knap God maar nou in een ene mee op. Maar later ben je er blij mee, want alles went. Ik kom nog gauw eens langs voor een praatje zongen. Dag, ik altijd welkom. Godzegen, je ja. ja, man. Kom op. We laat het huis uit zitten, dan kun je je baas zien waar die dure perren voor gebruikt ah, Kan mee, zal ik niet ten nazi je zuur van maken? Ah, nee, dat vind ik zelf wel. Ah, daar krijg ik dus Nee. Uh. Ja. <lacht> <Okay. lacht> Hé hey, zus, weggewezen hè, Jouw de mensen op. Bent u de baas hier? Ja, als mijn vader dan hier is, ben ik de baas. Uh, ik kom op de advertentie. Wat voor advertentie? Voor hulp in de winkel. Daar moet je mijn vader voor hebben, kom maar nog maar terug dan. Hulp in de huishouding bedoel ik, of is je moeder er ook niet? Ja, die zal wel in de keuken zijn. Loop dan maar door naar achteren. Bedankt. Je zou er vanmorgen om acht uur hier zijn? Mijn vader had zwaar de pest in. Hij heeft al half uur gewacht en toen moest hij naar de paardenmarkt. Hij zou er nog wel zwaar de pest in hebben gehad als zijn spullen niet compleet waren geweest. Wij zijn ook afhankelijk van de fabrikanten. Nicolas Bondhout houdt zich altijd aan alles wat hij belooft. Als de zaak in zich open gaat, dan moet alles in orde zijn. Dan steek ik mijn hand voor in het vuur, jong. U doet haar van zorgen vrij? Daar zo heerlijk groeien, wie gaf haar die vraag Wie dat kleed zo rein en zacht, zonder zijn gelijken, zonder zijn gelijken? Wat mokt dat? Ja, ze zei dat ik me domoos lopen, ik denk. Eén zal er wel iemand komen, dus ik begin maar vast. Wie heeft jou gestuurd? Geen mens. Ik hoor nooit gestuurd. Ik ga altijd vanzelf. Mooi is dat. U zorgt toch een nette hulp in de huishouding voor dag en nacht, met volle kosten inwoning? Waar heeft u het dan ingestaan? gestaan? In de krant. Maar we hebben thuis geen krant, behalve de dageraad, dus ik dacht, het zal vast wel. Ik heb nooit een advertentie geplaatst. Heb je getuigschrift, hè? Hoezo? Brieven van mensen waar je gediend hebt? Nee, want dit wordt mijn eerste dienst en mijn laatste, hoop ik. Oh, nou als je het niet bevalt, dan ga je maar weer. Dat zeg ik toch niet? Ik kan het jaren uithouden, alles beter dan thuis. Maar met een man en kinderen hoort de vrouw thuis te blijven. Nee, het dan. Nee hoor, maar als het op aankomt, dan wil ik wel. En als ze geen jongen kan vinden, dan word ik wel non. In die kast. Ja. Nee, dan tenminste katholiek. Ben niks. Mijn rooms lijkt me jovel. Al die, uh, die kaarsen, die kleren. Die muziek, die lekkere geur van die roepen. ga vanavond naar de kapelaan. Heb ja, je afgesproken dan? Nee, natuurlijk niet. moet toch zeker een verrassing blijven. Dat zou zal je blij mee zijn. Ja, licht, zieltjes vinden is toch zeker zijn vak. En heb een lekker koppie met dat, uh, dat brilletje, die rare bovenlip. Beetje meer respect zou je niet misstaan meisje. Hoe kan ik geen respect hebben voor een rare bovenlip? Ik vind het juist leuk. Ja, daar is je een soort, uh, soort tuintje aan, jongensachtig. Ja hoor, als daar vanaf moet hangen word ik zeker rooms. Vinden hm, je ouders dat goed? Mijn vader slaapt maar rot, maar dan ben ik gewend. Maar neem nou de, de heilige Litwina van of, de martelaren van Gorkum. Ja, komt van Gorkum dus vandaar. Hoe heet je eigenlijk? Klaasje Wenink. Wenink? Nou, Klaasje Wenink, mijn moeder zal er eens over nadenken en met mijn vader overleggen. En als het goed is, dan hoor je dat dan. ja? Zo. Nou, dan weet ik het wel. De kopjes zijn het sop gooi je zelf maar weg. Succes met de winkel. Een er in de week aan de kost, Klaasje, zou dat goed zijn? Ja. Ja, dat is goed. De communiste, moeder. Als vader doet, is het huis te klein. Het huis is groot genoeg. is de vertaling al afgelopen, Euse? Ja, en we hebben u gemist kapelaan. maar ja, het is erdoor. Oh, dat is mooi. Ja, het spijt me dat ik te laat ben. Ik ben, ik ben op huisbezoek geweest. Oh, ja. Zo, het is er dus door. Ja, en we hebben al twintig leden. Nou ja, het is het begin. En voorzitter van de Rooms-Katholieke Mijnwerkersbond wordt natuurlijk Reinoud Euse. Nee, nee, als portier bij de staatsmijnen hoor ik niet in het bestuur. Ik vind dat dat, ja... Een man van het vak moet zijn, iemand uit de praktijk. Iemand die zijn mondje kan roeren, liefst niet van hier. En iemand die zelf naar de vergadering van de Rooie durft te gaan en daar een grote mond op durft te zetten. En wie zou dat dan moeten zijn? Kent hij Jan Sluis? Nee. Een Hollander met een hoop geinen, lang niet op zijn achterhoofd gevallen. <laughs> maar ja, de rest zult hij van, hem wat van de pastoor te horen krijgen. Ja, <laughs> daar ben ik ook bang voor. En nu moet ik daar binnen, tot ziens. Tot ziens. En nog Kom, kom. Wacht, zich steeds uitbreidende is. Wel, nu de allergrootste werkgever in Limburg is de Nederlandse staat... ...die de mijne exploiteert. Dat is toch niet zo wat we mogen verlangen... ...dat de staat die uit het arme Limburg zoveel rijkdom haalt... ...dat arme Limburg die financiële steun geeft... ...die nodig is voor de zorg van de zedelijke belangen der bevolking. Hebt u dat geschreven, meneer Pasteur? Ik heet Paulus en ik heb het niet geschreven. Het is een uh, noodkreet van de provinciale staten aan de regering... ...geschreven door... Jan Poels, de broer van de Monseigneur, die door de Rooien de filantroop van het Donkere Zuiden wordt genoemd. En als het lukt, als we subsidie krijgen, bouwen we een kerk. Waarom, wat, wat mankeert er aan deze? Te klein Erik, er moet een tweede parochie bij komen. Ga zitten, ga zitten. Ja. Eindelijk Erik, pastoor Oudekerk. Er zijn de laatste twee jaar meer dan duizend inwoners bijgekomen. Ja. Meer dan de helft is anders denkend toch niks. Ja, maar we moeten rekening houden met de toekomst. Jouw toekomst, Erik. De pastoor van de mijnwerkers. Er zijn zondagen dat de kerk maar half vol is. Als ik preek, ja. Niet als jij preekt. Ik breng er niks van terecht. Ik vind van wel, maar uh, u bent bang. <lacht> ik? Bang? Vroeger, toen u nog geen pastoor was, toen vond u zichzelf altijd een beetje nutteloos. U wist geen nuttig gebruik voor, voor al die krachten waar God u de beschikking over gegeven had. Operazanger. Weet je nog hoe we bij Bourbon te gingen om hem over te halen... ...zijn geld in de brouwrijven van de schoor te steken? En dat lukte toch maar? Nee, ja. Weet je hoe ze dat noemen? Brani. Toen ik de eerste keer ziek was, toen heeft u me vervangen. En dat ging toch goed? Toen was ik nog geen pastoor, toen was ik hulpkappelaar. En toen kon u wel preken uit zich maar al te vaak toevoeren die het tegendeel doen vermoeden. Je bent niet jaloers op het pastoraat. Je bent jaloers omdat je vriend zich bemoeit met dingen die je vroeger als jouw privé taken beschouwde. Weet je wat Vroemer, de waard van de keizer, zei toen ik als hulpkapelaan voor het eerst gepreekt had? We hebben nog nooit zo gelachen. <lacht> nou, en waarom zou je in een cap niet mogen lachen? Als we de mensen dicht bij de kerk willen houden... dan zullen we ze blij en vrolijk moeten maken. Pastoor Bonom is voltooid verleden tijd. Pastoor Lummers, onvoltooid tegenwoordige tijd. En pastoor Odenkerke, toekomstige tijd. Onvoltooid, ja. En dat is eigenlijk jouw schuld. Mijn schuld? Hoe lang ben je nou weg uit dat sanatorium? Ruim een jaar. Juist. En sinds die tijd heb jij altijd meneer pastoor tegen me gezegd. U bent toch mijn pastoor? Ik was je vriend. Nog? Op een voetstuk word ik duizelig. Ik val er, val er dagelijks af. Het gaat om het voetstuk. Het gaat om de taak die Is het... jouw privilege was. Is het nodig me dag in dag uit aan die taak te herinneren? Nee, want u doet het uitstekend, pastoor. Nee, want je doet het heel aardig, Paulus. Je doet het heel aardig, Paulus. Is dat dan afgesproken voor de toekomst? Alleen als we onder ons zijn. In godsnaam dan maar. Mag ik dan nu vragen waarom je niet bij de vergadering was? Oh, ik heb een ochtje geprobeerd missiewerk te verrichten... in een van die nieuwe mijnwerkerskolonies. Ben je binnengelaten? Niet overal, maar uh, dan zet ik mijn voet tussen de deur. Gevaarlijk. Kan je je voet kosten? Was ik op voorbereid. Kijk. Kijk. Kijk. <lacht> Het laatste overblijfsel van het kruisvaardersharnas. En jij, heb jij je baasje beschermd? Nee, pas toe, daar is. Hé, af, af, af, af, af. Het is niks, Katrien. Je kent je oude kapelaan Odekerkerker toch nog wel? Was dat Katrien? Ja. Mijn huishoudster heeft vorige week plotseling besloten naar het ouderlijk nest in Venray terug te gaan. Ja, een beetje verschil over uh, de kookkunst. En dan was Katrien toevallig bij de brave meester Bongaerts toen God mijn voetstappen daarheen richtte. Nou, we waren het gauw eens. Elke dag weer te flaatjes verkopen is ook niks. <laughs> ja, kom maar even mee naar het kantoortje, Sluis. ik geef, geef je oude kapelaan maar een borrel voor de schrik, Katrien. Nu toch echt niet jaloers, hè Erik? Houd toch je mond. Koud blijven goed, Volk. Goed, Volk. <laughs> dag, kapelaan. Dag, Katrien. Nee, nee, nee, nee. Geen borrel, geen borrel. Dank u. Oh. Hoe gaat het? Goed. Dank u wel. Een glas melk dan maar weer. Nee, nee, nee. nee, nee dank u. Uh, liever een klein glaasje grenadine of zo. Oh. Als je hebt. Hoe gaat het nu met u? Heel best. Alles vergeten en vergeven. Ik heb vaak gedacht dat... Maar ja. Je moet nooit ergens spijt van hebben. Het was toch nooit gegaan tussen ons, daar niet van. Dank u. Maar ja, Ik kon ook niet ruiken dat hij weer ziek zou worden. Want voor zieke patiënten zorgen, nou, dat kan ik wel. Dat kan je zeker. Je bent op zijn best op sterven na dood. Oh ja. Zeker mijn moedergevoelens. En uh, hoe bevalt het in de pastorie? Het is hier grondig veranderd. Pastor Lumens weet wat hij wil, maar vooral wat hij niet wil. Maar hij heeft tenminste een gezonde eetlust. Bij mij komt de eten tegenwoordig ook helemaal op. Oh ja. ja. Kan uw zuster zo goed koken dan? Ja. In jouw tijd had ik hem nog niet. Oh, vandaar. Lust een koekje? Oh, die lust alles. Ja. je hoeft niet bang te zijn. Hey, geef het maar, hij hey. hey, eet alles. Nou, het lukt niet zo best, hè? Het komt wel, Katrien. Het ah. komt wel. Vlek, hè? Lekker hè? <laughs> bravo, hè? Oh, bravo. Hm. Is die klaar en hem nog iets schoon? Ja, ik denk ongeveer dat verder niet voorkeer. Nou, oh, dat is maar een klein kwartiertje, hè? Ja. 1200 pils en 300 lager, redden we dat voor dinsdag? Altijd, voor wie? Voor de Maurits. Toe maar, vijf flesjes de man, dan dus is dat tegenwoordig om de wat te doen. Daar ja, worden drie elektrische compressoren voor lage druk per in gebruik gesteld. <laughs> Een normaal mens raakt ze zijn perslucht kwijt op de play, maar meneer de hertog viert dat met 1500 flesjes bier. Ik denk dat ik u stoer, maar is u hier hier niet? Nog maar dan bonte. Nee, hij is geloof ik op de pastorie, maar ik verwacht hem wel zo thuis. Wilt u ook wat spinazie? Er is genoeg. Nee, maar ik wil wel helpen met snij. Hier is het mes. Ja. Dat is altijd het leukste werk, hè? Oogsten wat je gezaaid hebt. Je begint met niks en je eindigt met een mand vol van tafel. Oh, dat is mooi gezegd. Dat zal u nu wel missen. Pas nog op een goede goed. Ach. Naarmate een mens ouder wordt, gaat hij steeds meer missen. Oh, ik klaag niet, hoor. We hebben nog een lapje grond. Als je gauw de winkel draait, kunnen de jongens weer wat poten en zaaien. Het is een prachtige winkel. Ik heb vanmorgen even naar binnen gekeken. Komt u ook dinsdag? Iedereen komt en iedereen krijgt een aandenken. Al die deftige mensen. Hoezo? Is de zuster van de kapelaan niet deftig? Ik weet niet zeker of Erik komt. Hij is bang dat meneer Boon te kwaad op hem is. Kwaad? En ik kom juist hier om te vragen of je een goed woordje wil doen bij meneer Pastoor. Een nieuw huis heeft de zegen nodig. Kunt u dat meneer Pastoor niet beter zelf vragen? En is uw man het ermee eens? Dat het huis gezegend wordt? Wat denk je wel? Mijn man is geen heiden? Oh, ik hoor het al. Zeg maar dat ik geweest ben, Ik zal zelf al met de pastoor praten. Oh. Maar zo bedoel ik het niet. Ach nee, jij kunt er ook niks aan doen. Je hebt het ook niet makkelijk. Het huishouden van de kapelaan. En door de oorlog komt, bij je dat mijn, dat het vreemde volk. Vroeger bestonden al die problemen niet. Tegenwoordig moet je bij alles wat je zegt oppassen. Denk er maar niet meer aan. Gefeliciteerd, mevrouw de Dank u, dokter. Weet uw man, dat u hier bent? Nee. Ik wilde het eerst zelf zeker weten. We zijn al meer dan een jaar getrouwd en... ik wilde hem een nieuwe teleurstelling besparen. Ah, maar er is geen enkele reden om u ongerust te maken. Ik schrijf u geen rustkuur voor, geen dieet. U komt gewoon eens in de maand terug voor controle. Dus ik kan hem vertellen dat... Natuurlijk. En het zou mij niets verbazen als het een kerstkindje werd. Een kleine Johannes. Dat schittert, wel. Hij was na die miskraam zo ontzettend teleurgesteld. Net of. kan niet zo goed tegen mislukkingen. Ah, dat is ingenieurs eigen. En voor het vaderschap heb je geen graad aan een technische hogeschool nodig. Dan kan de eerste de beste, hè? Hoe is het op de Maurits? Oh. overmorgen is er weer eens feest. Dan wordt er weer eens iets geweldigs in gebruik genomen. Wat weet ik niet. Ik zou u nog één keer vragen? Wat scheelt ervan? Ja, u hoeft me niet te antwoorden, maar ziet u geen spoken? Hm? Een man kan soms zo bezeten zijn van zijn werk... dat het lijkt of hij voor niets anders belangstelling meer heeft. Bedrijfsblind noemen ze dat. Ik kan me voorstellen dat je zich na de teleurstelling van die miskraam een beetje eenzaam voelt, een beetje verongelijkt. Er is een ander. Ach, wel nee. Wat weet u daarvan? Wat weet mevrouw de hertog daarvan? Die dingen voel je. Secretaresse, Een meisje de Waal? Uit Beeldhoven. Ze woonde in dezelfde laan. Toevallig. En? De blijdschap. Toen zij tienke van Toen kwam solliciteren. Hij was ineens tien jaar jonger. Samen lachen over dingen van toen. Mensen, gebeurtenissen, waar ik geen deel aan heb. Ze spreken dezelfde taal. Datzelfde afschuwelijke student die jargon. Een andere wereld. Hun wereld. Ik hoop niet dat ik je belenig, maar het is net of ik een verhaaltje uit Astra af de Lach zit te lezen. En ik vind dat je je eigenlijk een beetje moet schalen. Omdat u daar ook vandaan komt? Ja, daar kom ik ook vandaan. Het decadente noorden met de harde G. En het heeft lang geduurd voordat aan jullie roomse eigen gewijdheid kon wennen. Maar nu is Geleen bezig een stukje Nederland te worden. Er zijn openbare scholen, SDAP'ers, liberalen. En Mythe van de Schoor, tochter van de Brouwer, die jaren in onmin leeft met de koppige boer Nicolas Bonte, is blijkbaar vergeten dat ze diep onder de indruk is geweest van een boerenzoon uit Roermond. die van dezelfde zuidelijke oorsprong is als zij, maar die priester is. En die de beste vriend is, of althans was. Van de bekering ingenieur Johannes de Hertog. Durft u dat te zeggen? Ik durf dat te zeggen omdat een mens niet altijd meester is over zijn eigen gevoelens. Je krijgt een kind mythe. Een kind dat gelukkig wil opgroeien. Het kind van Mythe van de Schoor en Johannes de Hertog. Moet dat kind aan voor zijn geboorte lijden onder het wantrouwen van want twee partjes van een kleine gemeenschap die terechte te lage landen wordt genoemd? Zouden we zolang ze maar al niet over die domme veroordelen instappen? Wat u daar zegt mag allemaal waar zijn. Maar ik ben een vrouw en ik ben jaloers. En ik voel dat mijn huwelijk ondermijnd wordt... Jullie huwelijk. Ons huwelijk ondermijnd wordt door die vrouw die zijn taal spreekt. En die herinneringen met hem deelt waar ik buiten sta. En het is belachelijk om Johannes tegen beter weten in te verdedigen. Alleen omdat u uit dezelfde buurt komt. Ik ga voortaan wel naar dokter Stevens in Sittard. Die komt tenminste net als ik uit het donkere zuiden. Mieter. Er is helemaal niets tussen Johannes en de Juffer de Waal. Net zo min als er ooit iets is geweest tussen kapelaan Odenkerken en Mieter van der Schoor. Sta je eigen geluk niet in de weg. Over een maand kom je terug voor controle. En niet vergeet, anders word ik boos. Ja, Abersen. Ik kan me niet verdommen of je er scheiterij van krijgt. Je neemt die pillen. maal per dag twee. Volgende. Geen mens schijnt eraan te hebben gedacht... dat het vandaag precies vijf jaar geleden is... dat ik dit goede dorp binnenviel. En kennis maakte met Nicolaas Bonte. Nicolaas Bonte, de grootste boer van de omtrek en de rijkste. Met een bonk van een wijf, zeven zonen, dertig koeien... en zestig bunder akker en grasland. Van die zestig bunder is bijna niets over. Geleen is veranderd. Er zal nog meer veranderen. Ik laat een nieuw pand optrekken, het eind van de lange straat. Is het een winkel beginnen, een grote winkel, een zuiver zij Godzijdank heeft niemand zich herinnerd dat dit mijn eerste lustrum is. Want ik ben een kapelaan in de kentering der tijden. Ik ben een herdershond die amper ziet waar de wolven zijn en waar de schapen. De boel verbrandt, je moet het zelf weten. Dagboek van een herdershond. Hier, schrijf je het maar af. Kijk op. Maar is iemand, ik zeg het zo. Mijn Schrijnen wil hier een nieuwe parochie stichten. Word je misschien eindelijk pastoor? <laughs> is er nog iemand geweest? Mevrouw Bonte, heb je een goed woordje wat doen met meneer Pastoor? Om de lieve wegenin te zeggen. Waarom een goed woordje? Dat doet Lume zeker als Bonte het wil. Huh. Zullen we bidden? Dat ja. is waar, zijn ik Ik ik Ah, gehakt. Mm. Varkens of runder? Half om half of eigenlijk kwart om kwart, want de andere helft is brood. Je kan goed koken. Echt. Sinds jij hier bent, voel ik me weer een beetje thuis. Meer dan bij die ander, die Katrien. Ja, natuurlijk. Hoezo? Ben je nog bij meneer pastoor geweest? Oh, hoe bedoel je dat? Ja, natuurlijk, ze me... Ze is terug, ze heeft me glaasje grenadine gegeven... ...en de hond een koekje. Ze was bang voor de hond. Ah, en jij voor haar? Ik? Ik ben voor niemand bang. Behalve voor ons lieve heer. En uh, soms ook voor mezelf. En hoe oh ja, toen ik hier pas was voor pastoor Bonum. Dat is ook zo'n deftig heer. <laughs> een deftige heer, ja. Maar ik heb wel geleerd dat het verkeerd is om bang te zijn voor dreftigheid. Wat maakt het nou uit of je met vork en mes eet? Oh, yeah. Ik weet dat Christus niet eens wist wat een vork was. Die brak het brood met zijn handen. En dan zal het dus wel eens stiekem gesopt hebben in de wijn. <laughs> en een schapenkotelet, Kloof, je af. Zou jij minder liefde en eerbied hebben voor Jezus als hij zwarte nagels had en ongekamde haren? Hm? Als je er zo uitgezien hebben als... Hoswineslangen, de heilige drekboer. Wat heb je toch. Lekker of je gedronken hebt. Ja, dat heb ik. Dat heb ik. Grenadine van Catharine. En we gaan een kerk bouwen. En we hebben een eigen mijnwerkersbond. En een katholieke meisjesschool. En een kosthuis voor mijnwerkers. En een hele bal gehakt, verdwijnt in mijn maag. <laughs> Oi, Ik zou willen zingen, trusje, mijn zusje. Net als vroeger. Weet je nog, toen het zondag was en mooi weer? Van, uh, hopsa, hopsa sa, sa, sa, het is in de man van mij, ja, ja. Van, uh, hannes loopt op klompen, zimpen, zampen, zompen. <laughs> en, uh, knapje zag een roosje staan. Ik kom, net als vroeger, tweestemmig, hè. Knap, knap. Wat heb je toch? Ik ben blij. Mag een priester niet blij zijn? Ik ben twee keer bijna dood geweest en ik leef. Ik ben blij omdat ik leef. <laughs> en ik kijk naar Goswinus. Goswinus die kleine, nederige wondertjes verricht. En uh, naar Tante Dora. Die te sterk is om te sterven en te zwak om afscheid te nemen. En ons vader en moeder dan, trusje. In een klein huisje bij de Appelgaard. Samen oud worden. Bijna vijftig jaar samen. Die lastige seigneur en die kleine wijze vrouw. <laughs> En hadden we geen goede jeugd, al was Graal Hans keukenmeester. Hoor je de duiven niet koelen? Duif je met uw blanke wegen. Waarom huil je nou? Ik huil niet. Maar je zingt ook niet. Wel. Ik hoor niks. <tus> het angeles klept in de verte. Met tonen zo zuiver en gaal. De grootmoeder knielt op de drempel. De kinderen, zij staken het spel. Bravo. Gek beest, Albogek. Eh, op jou, ja. En zeg nog eens eerlijk, wat zijn dat voor tranen? Ik weet het niet. Misschien omdat je over thuis begon. Dan neem je morgen na de hoogmis de trein naar Roermond. En dan blijf je lekker een weekje onder water. En jij dan? Ik? Ik heb bewezen dat ik huishoudelijk genoeg ben. jij zoveel dan uh, dat ik de hond eet. Gestuurd door Klaartje Eusen, Wenink heet ze. Uh, maak jij maar koffie en eet je bord Die piano heeft pastoor Benomme na zijn afscheid in Bruiklein gegeven. Kun je spelen? Nee, jij? U. Nou, u dan. Ja, heel goed. Maar ik geef geen les. Jammer. Wenink, Wenink. Ben je soms een dochter van uh, Koos Wenink? Ja, de oudste. Mijn vader werkt op de mijn Dat weet ik. De dagraad, hè? Precies. Zo rood als het maar kin. En uh, wat kom je hier doen? Ik wil Rooms worden. Oh. En vinden je ouders dat goed? Mijn moeder houdt en mijn vader slaapt nog rot. Dan zou ik er toch maar eens over denken. Waarom? Vierde gebod, eer uw vader en uw moeder. Nou, dan moet je eerst maar eens leren kennen. Daar ben ik wel toe bereid. Ja, maar jullie niet? Zij niet. Maar hij ook niet. Zit. Waarom wil je, je Roms worden? Dat klaartje eus is het ook en dat is mijn vriendin. Oh. En uh, vertel eens, uh, heb je werk? Tuurlijk, ik ben toch zeker in de huishouding bij Bonte. Zo, sinds wanneer dan wel? Oh, een tijdje. Nou ja, een klein tijdje. En kan je met meneer Bonte een beetje overweg? Je brompot? Brompelt? Ja, jawel, Die ken ik wel om lachen. Maar met haar ben ik echt op, op goede voet. Ja, was mijn moeder maar zo met een gezeur over Gorkum. En we komen uit Gorkum en mijn moeder wil terug, Mijn vader is metselaar. Maar hij wil mijn werker worden, wat betaalt Peter? Alsjeblieft. Ja. Oh, lekker. Mm. Zat je vrouw? Priesters trouwen niet, Kluis. Man hoe haar het vol. Dat is een kwestie van roep, hè? Ja, mijn neus. Even goed zonde met zo'n koppie. Luisterkind, afgezien van het feit dat je nogal brutaal bent... Nou, ik heb zo'n hartje. En afgezien daarvan zal ik eerst eens met je ouders praten. Dan mag je je hond wel meenemen. Ken je mijn hond? Nou, allicht, ik weet alles van je. En ook van de pastoor. Maar ik vind jou geiniger dan de pastoor. Dan zou je tegenvallen. Ik, zo, ik heb best mensenkennis. Nou, ken ik worden of niet? Ik zal het met meneer Pastoor overleggen. En als je ouders het goed vinden, dan kom je maar eens terug en dan vertel je me maar eens haarfijn waarom je katholiek wil worden. Goed dan niet, dan ga ik naar de bischop. En als je ook zo de lijn trekt, dan ga ik naar de paus. Als je het weet, wil, meneer Bonte heeft dikke stront gehad met zijn vrouw. Dan de je niet eens goed genoeg om zijn huisje te zegenen. Jullie schuilen hem een rotstreek geleverd hebben met zijn oudste zoon. Hij zegt, uh, als er nodig gezegend moet worden, ga ik wel naar de oude pastoor in Stijn. Dat zei hij, gelijk hebt hij. Ja, hier, hond. Nou, nou, die is ook niet op haar mondje gevallen. Niet alle schapen van de kudde zijn even mak, teruggeven. Wat zei ze over Bonte? Ach onzin, geloof ik niks van. Kom. O, is goed. Verrek, ben jij nog niet naar huis? Plichtsgetrouw, als altijd. Ik kan die brieven door maandag afmaken. Nee, ja, dan dicteer je weer twintig nieuw. Ik ben een beul. Altijd geweest. Wordt het een groot feest? Wel nee. Kopje koffie met een sprits. Toespraak. En met je koor met blaaspoepen en een sloot wild. Kom je kijken? Ben niet zo pilserig. Bestel ik voor jou champagne. Op kosten van de staatsmijnen. Op kosten van het fonds. Ik heb geen idee wat die sociale instellingen tegenwoordig voor de porren zijn. En nog zijn ze niet tevreden. Ben jij tevreden? Over mijn werk? Ja hoor. Over je baas? Hm. Maar als ik had geweten dat jij hier zat, dan had ik nooit gesolliciteerd. Is dus dat scherp. Half half. We kennen elkaar te goed. Ik zie je nog met je kapotte knie en je gebroken trapper... In de te aan afstrompelen. Jongens huilen niet. Nou, dat was mijn eerste fiets. Vongers. Zij weet je nog dat jong van Schimmelpennik... ...die we in die valkuil gelokt hadden... ...en er niet meer uit kon krijgen. Gevaarlijk spel. Tja. Gevaarlijke spelletjes zijn het leukst. Mag ik naar huis? Baas? Allang. Ondergeschikte. Maandag dan. Zeg, kom eten morgen, als je zin hebt. zondag? Wie zal het leuk vinden? Misschien doe ik het wel. Vijf uur op de borrel. Vanmiddag en denk erom twee uur precies. Wacht, ja. was ja, wel, meneer. Moet je nog eens zeggen dat je brengt? Het meest voor de hand liggend. De verloren zoon en de vader die hem verwelkomt. Als Bonte dan nog niet begrijpt dat het op hem sloeg. ja, Jammer dat er behalve Louis niemand van Bonte was. Als we vanmiddag nog eens samen een poging waren. Vanmiddag kan ik niet. Oh, nee, natuurlijk niet. Voetballen. Hebben die kinderen dan geen recht op een verzet? 22 fanatieke yogis. Ja, lach me maar uit. Het is het enige dat ik nog over heb van vroeger. Scheidsrechter op een weilandje in plaats van in de pastorie. Ik lach je niet uit. Mag ik komen kijken? Nee, dan fluit ik vals. Zullen we dan vanavond naar te gaan? Tyran, wie is hier de baas? Meneer pastoor. Eet je een hap mee? Katrien heeft een lampspout in de marinade staan. ...en mijn zuster met runderlapjes laten zitten. Gelijk heb je. Nou goed, tot vanavond dan. Tot vanavond, ik kan je wel af. Zo van runderlapjes... ...en runderlapjes zo bra bra... ...en je zondagse bot. Ga je mee? Oppassen, oh, hey, hey. Wat is er? Achter je. Zo. Ah, daar. Zoekt u iets? Mijn dochter. Was die in de kerk? Uh, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Uh, het was goed bezet, dat wel. Hoe heet ze? Ik waarschuw Kom. maar één keer. Afblijven. Anders krijg je bij mij te doen. Bedoelt u soms het glaasje weer in Je bent gewaarschuwd. Hé, op, hier blijven! Ja. Zo. De aanvoerders, wie zijn dat? Jij en jij. Goed, jongens, gaan we tossen. Eh, uh, Kop. Is haar majesteit en kont is de achterkant. Perfect. Wat kies jij? Perfect. Kop, haar majesteit. Jij hebt gewonnen. Welk doel? Dat doel, dan heb jij dat doel en jij mag aftrappen. En denk erom, jongens, sportief. Niet stiekem tegen elkaar schenen, niet stiekem in de rug lopen of elkaar vasthouden. Is dat begrepen? God ziet alles. Opstellen. Klaar? Ja! Wat is er nou? Wat is er duivel Wat is er zit. Nico! Nico! Hey, ken je wel? Geeft hij je free kick voor niks? Weet hij veel? Met zijn soepjurk! Een beetje meer respect voor de geestelijkheid... ...misstaat ook een anders denkende niet, heren. Oh, nee? Had die paus jullie dan geen eind aan de oorlog kunnen maken? Als God de mensheid straft met rampen, moeten we ons daarbij neerleggen. Nee, dat is een goeie. 23 miljoen doden om niks en God doet of zijn neus bloed. Ik heb vorig jaar mijn vrouw en mijn enige zoon verloren. In één dag. En toch geloof ik in God. Ja, ja. Gods wil. En in het hiernaamaan zien we elkaar weer. Straf, schot. Eén, twee, drie, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hier, die bal. Ik heb van tevoren gezegd, niet stiekem tegen elkaar schenen. Kijk eens, meneer Bestoofd. Hij is in mijn krasballen. Niet waar, hij helpt me. Kijk hier. zit wel vuil lak. lak, zeg. En een beetje vechten. Wat krijgen we nou? Die vind ik goed. Kom hier eens hier. Kom hier. Hou die bal terug. Die doen we. Haalt die bal terug of je gaat eruit. Nee, nee, niet doen. nee dan ga je eruit. Heren, mag ik die bal even terug? Kom nou, heren. Geef die bal terug. Kom, die jongens staan te wachten. In de rust mogen jullie. Daar hou ik je aan. Watertje langs de kant. Dat is goed. In de rust. Kooltjes pikken. Romeinse kerk tegen de SDAP. <lacht> zou dus in de kamer ook moeten doen, hè? Dan lag Rijs de Berenbroek al lang op zijn gat. <lacht> Zo. Nou mag ik je wegslaan. Eindelijk je hart de wens vervuld. Nou, oh, ik zou je een heel zacht tikje geven. Oh nee hoor, ransel er maar lekker op los. Ik doe het met bloedend hart, maar het hoort nou eenmaal bij het spel. <lacht> <lacht> oh oh, oh. oh neem me niet kwalijk. Doet het pijn? Niet in het minst. <lacht> Spijt me voor je. Mensen die het horen, die moeten denken dat we elkaar haten. En het tegendeel is waar. Wat zich liept, dat snekt. Ik moet je nog wat vertellen. Oh, dat is waar. Ik jou ook. Tineke heb ik gevraagd te komen eten. Tineke? Mijn secretaris. Oh, niet goed? Ja, natuurlijk. voor. En wat wou jij vertellen? Ik? Wou ik iets vertellen? Wacht eens eventjes. Nou zal ik je toch eens een Jens geven. Van hier tot de Maurits. Je wordt bedankt. Die kwam uit het diepst van je hart. Ja. Hoe laat komt ze? Wie? Tien minuten. uur of half zes? Houdt ze van poelen betaald? Poelen wat? paar Geen idee. Ik dacht dat jullie alles van elkaar wisten. Bijna alles. Dan nou weet ik nog steeds niet wat je wilde zeggen. Ander keertje. Zo, en nu komt puntje bij paal: het verrek. <laughs> Mijn grote kans. compliment. Hartelijk dank voor deze welgemeende hulde. Ik zal tegen Geertje zeggen dat er voor één persoon meer gedekt moet worden. Pieter, vertel nou. Het is het ook vertikken om jou te dopen met zo'n kop. Yeah! <tie> ja, ja, GEJUICH ja. wow. ah, ja, Hij is open joh! De vlees is open! <tie> <tie> samen wat een schot. En uiterst links, hè, rode rakker. Dank je. Wat is dat? Uit mijn kruikje. Ik had niet anders dan een maatje jongen. Non dieu, dat is wel wat anders dan wijwater. Ik zou er toch maar mee naar een dokter gaan. Je hebt zo een hersenschudding. Pastoors hebben harde koppen, man. Ik doe er wel een pleister op. Die heb ik tegenwoordig altijd bij me. Je weet nooit wat je tegenkomt. En onthoud goed, hè? Het staat 2-1 voor de Roomse Kerk. Jos, beginnen! Wie doet het woord? Jij, natuurlijk. Waarom? Jij hebt een betere woordkeus. Daarom verstaat Bonte jou beter. <laughs> nou, het begint al goed, hij doet niet eens open. Het is een ook gelukt. Steeds is nou niet. Ah, eindelijk. Zo, Doris, is vader thuis? Ja, meneer pastoor, de kapelaan. Mijn vader is er niet. Maar uh, komt u binnen, hij zal zo wel komen. Tjonge, tjonge, wat een prachtige winkel. En nou wel bloemen? Ja, dat de zondag ertussen zit. Die zijn uh, van het gemeentebestuur. Zo. En die van een notaris. Die en die? Klaas? Meneer pastoor, moeder? De kapelaan. Dag, Bonte. Ben het. Nicolaas is er niet, hij moest plotseling als Stijn. Dan gaat u zitten. Dank u. Wilt u koffie of iets sterkers? Uh, nee, ik kan graag koffie, hè. Ja, kan ja. ja. is goed. Mm. Zo, ja. Wat een prachtige winkel, mevrouw Bonte. Ja, mooi, hè. Ja, als mens iets doet, doet hij het niet half. Als ik al die moderne apparaten zie. Weegsgas onder gewichten, vleessnijmachine. Dat u wel geloven dat ik bijna niet achter de toonbank durf te gaan? Dank u. <laughs> Alles wendt, moet u maar denken. Hm? Bent u gewoond? Huh? Oh, ja, dat hebben de socialen gedaan. Wat een schande. Ik zeg wel eens tegen Nicolaas... Met voetballen. Hé, voetbalt u met de socialen? Waarom niet? Ik zeg net tegen de kapelaan... misschien ligt de poort van de Roomse kerk wel tussen de doelpalen. <laughs> <laughs> oh, op die manier. Uh, ja. Vader is met de brik naar de oude stoer. Naar pastoor Bonon? Ja. Ik heb liever dat je naar bed gaat, Doris. Je broers zijn al naar bed. Het wordt morgen een drukke dag. Laat u liever niet alleen als de heren straks weggaan en vader is er of niet. Wij blijven wel tot je vader terug is. Dat is beloofd, Doris. Nou, goed dan. nacht dan. Dank je wel. Dank Hij is een beetje ongerust. Zijn wat harde woorden gevallen. En u weet hoe de mens is, dat de drift meemaal, vooral tegen Jacob. Omdat Jacob bij mij geweest is? Buiten mijn man en mij om. Ja, nou, hij heeft het goed bedoeld. Ik wist niet beter of hij kwam namens u. En ik heb hem gezegd dat ik het huis graag wilde zegenen. Maar dat er pas ware zegen op rust. Als er vrede heerst. Dat heb ik gehoord. En ook dat u gepreekt heeft over de terugkeer van de verloren zoon. Iedereen weet dat dat op Louis sloeg. En daar is Nicolaas dol driftig om geworden. Vooral omdat... Omdat wij destijds uw man overgaan hebben geld te steken in de brouwerij... en Louis daar in dienst te laten gaan. Ja. Louis is daarna de brand uit zichzelf teruggegaan. En hij heeft goed werk. Dat tussen hem en mythe niets geworden is... daar kunt u toch niets aan doen? Louis is nou eenmaal zijn lieveling. Zijn trots. Nicolaas heeft in zijn hoofd gezet... Dat die directeur eigenaar zou worden van Linderheuvel. Er is hem nooit iets mislukt. Het is vooral zijn haat tegen de kolenmijn. Die zijn levenswerk verwoest heeft. Ik zal u wat zeggen. De prachtig mooie winkel waar al zijn geld in zit. Heeft niet zijn hele hart. Wij zijn boeren. Geen zakelen. Hij begint opnieuw. Het zal hem lukken. Maar gelukkig is mijn mens niet. Alleen de paardenhandel, daar heeft hij nog plezier in. Kan hij zelf niet meer rijden, sinds hij met de zwaard over de kop is gegaan. Als zijn eerste treffen met de staatsmijnen. Mijn mens. Maak me zorgen over hem. Hij drinkt ook meer dan goed is. En uh, nu is hij naar het klooster in Stijn gegaan? In Drift, ja. Jacob heeft het goed bedoeld, maar... God. En dan zal het niet liggen. Die wil niets liever dan dat het weer goed komt. Het is met de mens tegenwoordig niet meer te praten. Hoor ik wat? Nee. Nicolaas heeft nu eenmaal een grote vereering voor de oude pastoor. Als ik het goed begrijp, dan zou hij willen dat pastoor Bonhomme... in plaats van ons het huis inzegt. Ja. Dat is toch een goed idee. Vindt u dat? Ja. Vindt u dat ook? Op zichzelf, ja, maar... ik betwijfel of pastoor Bonhomme erin toestemt. Daarom wou ik maar dat Nicolaas terug was. Bonte, bonte, wacht toch, man, mis toch niet zo koppig. Doe toch geen domme dingen. Ik doe domme dingen als ik naar heb. Ik ben zo plotseling weggegaan. Helaas, zustertje. Nu ben ik zo oud. Zo vreselijk oud. Nou, dan... niet zo oud. 76 is toch nog niet? Onderbreekt me niet, lieve kind. Sommige mensen zijn met 76 vreselijk oud. Zeer geleerd en oliedom. Zie hier, kristal in drift gebroken. Nicolas Bonte, die men de mens noemt, die zolang ik hem kende met mijn reden Mijn beste vijand, maar van wie ik weet dat hij de prelaat in me zag, die ik altijd heb willen zijn heb ik een laatste dienst geweigerd. Zo graag had ik hem ter wille geweest en zijn nieuwe huis gezegend. Maar ik vind dat ik dat niet mag doen. Er is een nieuwe pastoor. Ik kan en mag hem niet voor het hoofd stoten... omdat Nicolas Bond niet in staat is zijn oudste zoon te vergeven. En wat valt er te vergeven? De trouw van een jonge man aan een bedrijf dat hij heeft helpen opbouwen en waarin hij gelukkig is. Toch heb ik spijt. Ik heb spijt omdat Nicolas Bonte een van de laatsten is. Een vorstelijk fenomeen uit een tijd die wegvloeit. Wat overblijft, is rook, machines en lopende banden. Ik heb spijt, omdat Nicolas Bond waard is... dat men hem zijn tekortkomingen vergeeft. Van sommige mensen heeft God een monument gemaakt. Een granieten monument dat aan zichzelf genoeg heeft. Ik zal gaan en mijn hoofd buigen voor een mens vol edele fouten. En zijn huis zal ik zegenen. En ik bid God dat die driftkop, zit vieille kanij behouden thuis komt. Want mijn onrust is groot. Wilt u echt niet wat drinken? Uh, uh, nee, nee, nee, nee. Dank u. Nog een beetje koffie dan? Ja, graag. Dat okay. oh, Pastoor Bonhomme was altijd nogal een corseur. Oh, daar is hij. Laat, eh, uh, laat me... Je, hij heeft toch een sleutel? Oh, God. Het, is beter, het is beter dat u meteen gaat. De dokter heeft het rijtuig gestuurd. Ga jij mee, Paulus? Ja. Ik zal uw zoon waarschuwen. Een grote, goeie mens. Steunt u maar op mij. Mag huilen, Erik Oudekerke, maar dank God dat je de mens gekend hebt.